Wij beginnen de zogerles 269 op de pagina Resh kaf bet 222. Hasulam, de linkerkolom, de regel 26. Ik breng je in herinnering dat er wordt hier behandeld de celem, ja, het Gods beeld, zoals men dat zegt, de mogen die de zeer aan ontvangt en op dezelfde manier, op dezelfde wijze, ontvangen wij dit, dat celem en transformeren wij onze, ons beeld van dier, die in, dat in ons is, ons dierlijke natuur in het Menselijk en godelijk natuur, wat wij hebben. Naar beeld, naar Zijn beeld, is Zijn wij gemaakt, naar beeld van Hashem. En dat beeld uh, ontwikkelen wij door de Kabbala, wanneer wij dat leren, die, die, die lettertjes, die, die krachten die zitten in deze drie lettertjes, tzadi, Lamed, mem. שבע and twenty. ומשה אמרנו שabad hem gimel תיוד mem שבע and twenty. למת צדי דצמ. אין לזרבמ ימ gimel hakavin עשת and twenty. ani kaim habad. כי לאו גחabadי целем נייקן נדвин דהי נאמ ביהננת גימירל קהינ, אלא שהמ גימיר פורצועינ, ני דירתא חשLEM, אמית לאפשימze דוח בדוחze, כי אخوف מאן נדירתא חשימ מֵמ hoe zodt mit ima met lapshim michaze 32 toch habi nashihi jisud velamet het En nu goed kijken. Dus wat we hebben, we hebben we hebben uh, twee manieren eigenlijk van die cell. We hebben het zelm die dus zoals uh, we hebben dat geleerd. Uh, drie partsofim, abayn ima, yifsut en ziranpin. Maar we hebben ook drie, drie die ziranpin ontvangt in zijn hoofd. Ja, dat is chogma, bina en dat Ook die zijn cellen, maar dan in het hoofd van de ziranpin. Dus dat moeten we dus uh, eigenlijk zien. Het verschil tussen die, die twee. Dus zien dat dit in verhouding. Die wat waar het over gaat. 26. Uma Shamarno, en, en het feit dat wij gezegd hadden: Shachabad, dat chabad Chokmabinadad, die zijn drie letters, mem lamet, celem, mem lamet, zadi van dat woord celem. 27. Een van, men mag het niet ver, vermengen, oftewel verwaren, vermengen met de drie, drie lijnen, rechts, links en uh, midden in het, in het hoofd, met de drie lijnen die in de mogen zijn. Welke drie lijnen in de mogen zijn, heten, gebaat, goch Binadat in het hoofd, Leuk. Ki'e loa de van deze chabaat van de celen, wat die, die, die wij dus behandelen hier in de zogert dat zijn geen drie lijnen maar het zijn drie partsofim drie volledige partsofim de regel 33 aan mit ze ze die die zijn ingebed binnen de aan binnen elkaar die hoogma, so de celem, van de hochma, is dus waar we het over hebben. Die, die hochma in onze zoger van de hochma die, de letter mem is van de celem, de regel 31. Hoe zot Ima, dat is Abba en ima, die ingebed zijn vanaf de gehze en naar beneden. Uh, binnen de Bina, which Bina, is Yishsut. And the letter Lamed from the cell. Regel 33. Why Yishsut? Mit Lapshimi Chazeu Limata 34 Adad 4. Shehu Aziran Bina Nikrat Zadi the cell. And the Yishsut 33. Is ingebed vanaf de chazeen naar beneden. Binnen de daad, welke daad is de Die heet Tzadi van Cellen. Regel 35: We zijn Amro. Kola ashla magarmei badiyuk na 36 hila a. דיכתיב ואיבראי לוקים את האדם זהיכן דרתך בצלמו, שרדהי עדפילין ממשיכים מוחין דגר אחתן דרתך בסדר, עוד יו דצאה צלם, המובבה כתוב ואיבראי לוקים זהיכן דרתך את האדם בצלמו, שגו סוד הזיהרעילה אהפירתך, de atzilut Shekibel az Adam reishon ba'et shenivrad de volgende pagina de rechter kolom de eerste regel wasulam va'anumam shechim kodam mikodem el hazon u'misham tvey mam mashpim elohamochin gam Alenu chavel ta'gavela hu dion dat ons Uitlegt. Let op de, de verbondenheid tussen het geestelijke, tussen het algemene en het bijzondere, tussen wat zich afspeelt in het, op de boom des levens uh, in het algemene aspect en de mens. De interactie tussen de boom des levens uh, uh, op de schaal van het algemene aspect in het, in, en het in het bijzondere aspect, in ons, want binnen ons is het heelal. De mens is, een kleine, is de kleine wereld, precies hetzelfde, op dezelfde manier, de krachten zich uh, gestructureerd dienen te worden, zoals het in, op de boom des levens zo ook binnen ons zelf. Let op, hoe geweldig hoe die ons dat uh, nog bevestigt en laat zien. De vorige pagina, dus de onze oorspronkelijke pagina 222, de linker kolom, de regel 35. We zijn er, en dat is wat hij zo zegt, hoe de ashla magarmei, en zichzelf te, heel te maken, aan te vullen, bij die jukenaela'a door het hoge beeld. 36. Dichtief, want het is, is geschreven. Waar Jevraël ook met Adam betsalmo en Lokim schiep de mens. Naar zijn beeld betsalmo staat. Onvertaalbaar in geen, in geen andere taal kan men dat naar behoren vertalen betsalmo En dan weet je nu dat het naar zijn zelen betekent, letterlijk. Zelem en dan tsalmo betekent zijn, wav, aan het einde. Van het eerste woord in de regel 37, zoals in het Torah staat. Betzeimo, be betekent met of naar. En dan tsalmo Zelem en dan o, wav, zoals we dat geleerd eh, naar, eh, eh, Hebraus, in het Hebreeuws is het zijn, geeft aan dat het zijn, naar zijn beeld, naar zijn Zelem. Net zoals bij hem is, zo is het ook in de zeer in het hoofd van de zeer en dan ook precies hetzelfde, komt het ook naar ons toe. Soaridei had feeling, let op, dat door dit feeling, en dan komt dat aspect feeling, dat zoals we hebben geleerd, dat in priets geïmde, die dat aantrekt, dat deze celem, dat door dit feeling, door dit feeling, het viel in het schilroosje, het viel in van het hoofd. Maar Mshehi, mocht in de gard trekt men, of trekken wij, de mocht in van de gard, die had de gard van het drie. Kochma binadat, de regel 38, based derotijot in de volgorde van de letters, zat cellem. Zadi mem, zadi lammet mem. Amu Abakatuf, zoals het gebracht is in het uh, hele schrift in de Torah, in de the, in the scheppingsdaad, wij vrij Lokim et Adam betsalmu En Lokim schip de mens betsalmu naar zijn celem, naar zijn beeld. 39. Suhu, Sota Zihara, dat is wat betekent zijn beeld. En niet goed kijken wat hij zegt ons. Dat dat is, die, dat, dat is eh, hoge, het, hoge, de, de hogere schittering van de Atsilud. Welke hoge schittering van de Atsilud ontving dan Adam Arishon, de eerste mens, in de tijd van zijn, toen hij ge, geschapen werd. De volgende pagina. Reshkaf Gimel, 223, Red, rechter, Kolom, Hasulam de eerste regel. You. You we aanoem, let op en u, wat verbindt dat met ons? We aanoem, om zich iemand aan, we en wij trekken het, wij trekken die eerst aan, de the celen, naar de zon, wij trekken het. naar de zon, zie je dat niets komt van boven, als wij het niet aantrekken, als wij het niet uh, door ons man, door ons werk, het erom vragen. Wij, kijk, die zegt ons nog een keer: en wij trekken die, hen, die dus dat beeld, celem, mogen, wij trekken die eerst aan naar de zon. regel En vandaar let op, Word, worden deze mogen gegeven ook aan ons? Twee naderpunten. We zetten rotje drie A, Met ba'er, ba'er, ba'er, ba'er, ba'er, En de van de letters tzelem, Baer wordt uitgelegd, is uitgelegd. Bedoelde parachuteot de dat violinen. net op in de kwestie van vier fragmenten van dit violin, zoals we dat verder verderop zullen we leren. Kijk nou hoe geweldig wat wij, hoe zie je dat? Hoe parallel, hoe leren we dingen de, de, in de ene in de studie van ene studieonderdeel dat het vervult elkaar aan. Uh, Iets wat wij in een an ander studieonderdeel doen. wat wij hebben geleerd uh, in pre-Eltzchaim. Hier uh, krijgen wij aanvulling via de zorg. De regel 5. We zijn Schomer, Tvillin, De Shama, Malka, zes ilaaka kadisha havaya yudkei wafkei batiot baatvan reshimin. Five and that is wat hij zover zegt, viel in de resha van het hoofd. Shama Illa kadisha dar is de hoge koning, de hoge heilige koning yudkei wafkei door met of in in de uh, letters die ingekervd zijn. En nu goed kijken wat hij zegt, de regel 7. Twilen schel roos. Hoe schmoo schelamel railion. Acht akados. Hawaii, wat je Hij ons direct. In het Hebreus. Twilen schel roos, de twilen van het hoofd. Die zijn de naam van de Hoge Heilige Koning de Regel 8 Hawaii, in de letters die ingekerfd zijn, geschreven zijn. De regel 8 had na de punt had vielen, de regel 9. מכונים קרמל. כי קרמל פירושו קר מלא מכל טוב ריחותים. וזה סודה כתוב רשחה עליך כקרמל אלף. דהינו נו שרוש אילה דזה ירנפים וכן דנוקו bij het twaalf, schemalobashim, het viel in de recherche, dertien in de cel, hem domimke karmel, ke karmale, veer, veertien, mikol Kijk nou, hoe geweldig wat we leren hier en hoe laat het zien dat de klassieke vertaling is als niets is. Kan niet helpen voor geen millimeter. Uiteindelijk, wat doet het ons toe als het ergens in een vers geschreven staat? Karmel. Karmel bedoeld wordt dan, eh, en wordt dan vertaald als de berg Karmel. Ja, er bestaat zo'n berg Karmel eh, in, in Israël. Nou, en dan wordt het zo vertaald als berg Karmel. De naam van de berg. Wat doet het? Wat kan het, wat helpt het een mens? En zo... Leren zij dat duizenden jaren? helpt voor geen millimeter. En kijk nou wat die ons nu Want zonder zoger kunnen we absoluut niet begrijpen. Waarom heet deze berg Karmel? Eigenlijk, waarom? Omdat er bestaat naar, naar bepaalde krachten. Waarom men dat heeft, heeft dat genoemd? En dat kan je leer, alleen leren in de Kabbalen. Let op de regel acht naar de punt. Probeer volledig jezelf te concentreren. Nergens denken. Geen verzet van binnen. Eigenlijk, nog een keer. Geen verzet van binnen. Hier spreken we niet zelfs wat lijkt op kritiek wat ik zeg. Het is niet de kritiek vorm op, op mensen, op, op religieën, op tradities, op die, of die, op die. Alleen aandacht wil ik, dat jij aandacht, uh, of het jou prettig of niet prettig is, dat jij de aandacht vestigt op het geestelijke duidelijk, op het eeuwige en niet op, op de verhaaltjes, op de tradities, tradities en alles wat doodgaat samen met de dood van de mens heb ik alle tradities wat de mens doet hier op de, op de aarde gewoon omdat die tradities zijn, omdat die heeft dat zo aangeleerd, alles dood, gaat dood, sterft af en gaat dood samen met jouw uh, fysieke omhulsel. Helpt voor geen millimeter, het blijft niet voortbestaan. En dat is, en als je dat goed daarom blijf ik zo doorhammeren, wat ik nodig vind, niet ik, maar wat via mij dat naar beneden komt, om duidelijkheid te scheppen, steeds dat het niet meer verzet oproept, moet bij jou geen verzet meer oproepen, en als het verzet bij jou oproept, dan moet je werken aan jezelf. Want alles wat ik, wat ik, wat ik hier ontvang, is alleen maar uh, fijne, zachte, uh, dunne, liefde liefdevolle uh, krachten. En als je het anders voelt, dan moet je daaraan werken. Eh... Uh, De regel 8 na de punt. Het tvielen begon Karmel. De twielen Heeten de regel 9, heten Karmel. Het is niet de berg die heet Karmel, maar de twielen de kracht, de tvielen, de kracht van die twielen die heten Karmel. Waarom? Ki karmel, pirocho, want karmel betekent, en dan bedoel men, het is bestaat uit twee woorden, kar, mal, ja, kar en mal. Kar betekent als het ware kussen, omdat het komt van het hoofd. Ja, kussen, kussen, als, als wat men onder, op zijn, onder zijn hoofd legt. De, dat is kaar. En mal komt van het woord malé. En samen wordt het dus betekend kaar, malé, mikolitov. De kussen die vol is van al het goede. De regel 10. Ja, dat is dan, zie je, dat is dan, en dat is uh, te maken heeft dus met het hoofd, met, de, met die. Ja, met die twielen, die brengen dat al het goede, net zoals kussen waarop men steunt, zo steunt men ook als het ware op die twielen scheurroos, twielen van het hoofd, die al het goede brengen, die vol is van al het goede. De regeltin. We en dat is de essentie van wat geschreven staat, staat ook eh, geschreven in Tanag, Roscha hmm. allega te karmeel. Jouw hoofd, let op, jouw hoofd allega op over jou, jouw hoofd boven jou is als karmel. Zo'n vers bestaat, de regel E11. De en dat wil zeggen, goed, goed kijken, ila, ila, Dat wil zeggen, hij gaat het ons uitleggen dat het dat het, hove, dat het hoge, dat het hoofd van de zeer en pien. We gaan de noekwa en dat van de noekwa bij het twijlende van de in bij het vielen der overeenge, In de tijd op wanneer zij ingebed zijn, in het in van het hoofd, zoem er morgen alleen dat dat zijn de hoge morgen, de cellem van de cellem dertien. Hem domimke Carmel die lijken op Carmel, oftewel ik Maleemico, het of als een kussen dat vol is van al het goede. Ik hey, dacht hoe geweldig wat uh, welke geestelijke uh, associaties oproept. Het. Hoe geweldig is dat wat, uh, als je dan dat verbindt met de geheime betekenis geheime betekenissen van die wat er in het hele geschreven is. De reikhal vierteen na de punt. Omogen elu nika'im shma de malka ila aafivteen kadisha de ha'inu Dalet etut iot havaya zestien das SHELAHEN YUD shelagen yod k va he op deze nikraim heiten shmade malchila akadisha de nam van de heilige hoge koning 50 de heinu dat wil zeggen tel dat wil zeggen vier letters Hawaii, in the, in, the order, in the folk order, the letters say, Jude, in Hawaii, the word order, the Lord, the the letter saying, uh, Jude the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, hier zou so ik het dat de um, the letter is resh and then shim, yude, mem, and then en dan shin Jude, mem en dan Jude, en niet in plaats van enai de laatste letter van het woord van het vierde woord in regel 17 is Jude, en niet Nun. En dan zegt je dat ons. Omashem ad gish en het feit en de reden dat die benadrukt, de zorg benadrukt, dat het hawaii is. In de geschreven letters, of ingekeerde letters, de hainu sekol achten oot, otva oot, Rishumava parsuf, nee, het ma. We huu neigentien misum, shebachol parsuf, je stal tot jodhavaya twintig shahen. Essers feroot geweldig, let op de dizechtens. Aino, zeventien, twee woorden voor het einde van de regel. Dat wil zeggen, shekolioot woot dat elke letter van deze na. Achttien, regelaar. Resumabe is ingeschreven of ingekeerd in de partsuf op, op zichzelf. Dus elke op zichzelf is in staat, ingeschreven of ingekeerd in de partsuf. En dat is, 19, Resum, Shum, Akori, partsuf. Let op, want in elke partsuf zijn er vier letters Hawaia, die tien sferot zijn. Duidelijk, Hawaia en tien sferot is hetzelfde. Hawaii is, what is Havaya. Yud, K vav, K. Yud is Chokma yeah? He is Bina Vav is Zir and Pin And the only letter He is Malhut And then we have four letters And uh, the letter U the first letter Yud There is a stipple van the letter Yud, which is Keter dan hebben we Keter, dat stippeltje van de Jod. Jod is Chogma. De eerste letter he is Bina. Dan hebben we drie. Hochma. Keter, Chogma, Bina. Dan iran pin he heeft zes sferot in zichzelf. De, de letter Wava is ook zes. Naar getalwaarde. Dan hebben we negen. En de laatste letter he is de malchut tien sferot. Precies hetzelfde. Of je ziet dat de overgang. Of wij spreken van de Naam in de Naam van HaShem. Of wij spreken van Hawaii, Of wij spreken van de Tien Svirot. Het is hetzelfde. Uh, it uh, I Alleen op een verschillende manier. Dan spreken we de Naam van HaShem. Naar krachten van de letters van de Naam van HaShem. En anders spreken we van Tien... Emanaties van deze naam. Regel 20 na de punt. Alkeen Omer. Shaqawanahi al-Atwan Rishimin 21. De haino shakolahad. Shakolahad hi parzuf Shalem fitneetsmo. Alken, 20 na de punt. Darum, Omer zegt dat het slaat op de het gaat over slaat op de ingekerfde letters of geschreven ingekerfde letters 21. Ja, en dat wil zeggen, schakel acht. Het dat elke daar elke is, elke daarvan is een volledige partsof op zichzelf staande volledige partsof. 23 Toen twintig. Shomer er is meer. Kool oot we oot. Parshat haada we Kalifa. Basidura de Atwanke da En dat is wat hij zegt ook onze zoger. Onze oot. Kool oot we oot. Elke letter. Is één prasha, één fragment uit de Torah enzovoort. So we hebben dus dit. in de tweede, ja, we hebben twee, vier fragmenten die overeenkomen komen met die uh, letters Jutke, Wafke. Die vier fragmenten uit de Torah. Galifa, welke die elke letter dus is ingekerfd, de regel 24, Basidura, in de orde. Van de letters, kadakajot naar behoren, in de juiste volgorde. 24. Na de dubbele punt. Kool 25. Odwe od, shel ashem hawaya. I 26. miarba parashiot shabatvirim. Hashem. Hakadosh, 27, ha Bahen ba ba-Hen. uit hij he vertelt het gewoon, vertelt het ons in het Hebreeuws. En stap, stap voor stap, als je dat leert, het um, Aramees, van de Zoger, de hele bedoeling is, dat wij ook dat eigen maken ons, want... Het is een heel andere uh, de uitwerking vanuit het, vanuit het Aramees, komt, gaat heel speciaal, uh, speciale inkering maken in ons. Het is niet afdoende om alleen maar uh, het Hebraeus te doen, het is ook niet afdoende alleen maar het, het Aramees te doen, maar. Beiden, zeerlijk, hoe beide vervlochten met elkaar zijn, hoe beide zijn belangrijk, want we hebben boven de gezin, we hebben onder de gezin. beide hebben we nodig. En dat is een heel andere uitwerking, eh, als je ook de Aramees, ook het Aramees ook daarbij doet, Aramees, speciale Aramees van de zoger. Dat daar bestaat Aramees, waar, waar ze zekere boeken geschreven zijn in het hele geschrift. Er is een boek van Daniel, en zo voor zijn nog een paar. Maar dat is dan, ook dat is uh, natuurlijk het hele Aramees. Maar iets wat, wat, wat een beetje. Er zijn negen zijn specifieke kenmerken, maar hier zit het, Arame, het Aramees van de zoger. Het is een zeer, zeer, zeer speciale heilige taal. Uh, die wij ook, moeten ook veel aandacht aan schenken. Net zo zoveel aandacht als aan het Hebreeuws. Dus hij vertaalde het ons ja, zo letterlijk: kol, ooit we od. Elke letter 25, shell Hashem Hawaii van de naam Hawaii. Hier parasha achat is één parasha, één fragment 26. Mi Arba parashiot shabatvielen, hij het toe van vier fragmenten die in dit vielen zijn, in het hoofd. Vitvielen shel roos. En dan zegt hij ons, Hashem HaKadosh de hele genaam, 27, Hakukba hen is, ingekerfd in hen, ke sedran, zelhoutje na in de volgorde van de letters, zo so naar behoren. 27, na de punt. Parasha 28 Pirusha Partsuf schellem bijv neigt smo. Viermer, zeker neigen in de winter ook De havaya. Naar zoveel dagen mochten der tachtige partzuw schellem bijv neigt smo. Umsu darot babatim. Vasidura der Basedar jut waf k Parasha, hij neemt dat uh, woord nieuw Parasha uh, in oogenschouw. Parasha, dus dat is dat fragment. En kijk nou hoe interessant is: Parasha. En dan het volgende woord in de regel 28, het eerste woord he, he, he klinkt als Pirusha. Dezelfde de de stam heeft. Parasha, fragment, heeft dezelfde stam als Pirush, als de uitleg. Dus Parasha, dat fragment, uit de Torah. Pirusha, de betekenis daarvan is, betekent partsof schalend, de volledige partsof op zichzelf, 28, na het midden. We omeren hij zegt, schekolot we oot, dat elke letter, de regel 29, van de naam Hawaii. Na Sabasod mogen, is geworden als mogen voor een volledige partsoef, de regel 30, op, op zichzelf staande. O mesudarot, misudar, en die is in de orde, in de volgorde geplaatst, ge geordend, beter te zeggen. Babatim in de, in die uh, compartimenten van de twillen. basidura de atwan van In de volgorde van de letters naar behoren. In de juiste volgorde dus, 31. De heino, dat wil zeggen. Baseder, iud, kei, waf, kei, dat wil zeggen, in de orde van de jude, en dan hei, en waf, en hei. Regel twee in dertig. We hoe zo filen de rashi, ki at de Rabbi tam, 33 en dertach. Metsonarot bapatiim ba seder harashei trivod. Ha Ki im bazot idhalel vam idhalel asechel vajadua. Va if en de yut kei vav ook hier zegt hij iets wat we hebben al geleerd in de pre-etscheim. Let op. We hoe het twillingschillen de Rashi. En dat is de essentie van, van dit feeling van Rashi. Herinner je nog, Dit twillingschillen van Rashi, daar zitten die, daar zijn die parashioot, de fragmenten zijn opgesteld zoals de die letters J, K, W, K ja in de orde, volgorde dat die, die vier fragmenten die de eerste fragment, het eerste fragment overeenkomt met de letter Jude, het tweede met Hei en dan derde, de derde met Waw en dan het vierde met Hei dat is de volgorde dat heet de tvielen van Rashi daarom zijn er twee typen tvielen zijn er dat is dan de tvielen van Rashi Ker het vielen de rabbijten van de vielen van rabbijten herinneren ook de vielen we hebben nog de tweede twijlen twijlen van Rabbitam. Deze in eh, geordend de regel 33. babatim in de compartimenten van de twijlen in de orde van in de volgorde zoals het naar de Rasheite naar de eerste letters van eh, die uitkomen van het vers, van een vers, oftewel notricon van de eerste letters, van de eerste, let, de eerste letters van het vers, en hij citeert dat vers, ook wij, wij hebben dat ook geleerd in Prietschei in 34, die inbazoot, want, zo, want indien in het daarin zou zich wat zou dan daarin, zou dat niet daarin, de, de uh, halal, um, gehuld, hulde zal, uh, gehuld zal worden, om het en anders, ander woord daarvan, en geprezen zal, en geprezen, Hassichel de het verstand, wie ja doet, en heidi die kent, mee. Dat wil zeggen, als je neemt dan de eerste letters die zijn als grotere formaat, groter formaat, hier hier aangeduid, aan, uh, zie dat Jude. dan worden het die letters. Jud hey, hey, waf. Dus de volgorde, zoals het bekend is. Dus de volgorde van de voor, van de fragmenten. Vier fragmenten in dit filen van Rabitam, Zijn Jud hey, hey, waf. We hebben dat geleerd waarom. Het is hier niet de plaats om daarover te hebben. Het is het feeling van Ima. Ja, dat zijn de drieën van IMA. En uh, dat, is, dat is het. Uh, um, maar gewoon dat je door ziet wel. Dat, dat, dat wij leren dingen die dus helpen elkaar. De ene, de ene studie helpt de ander. Kijk nou hoe. Om dat te leren wat wij nu geleerd hebben. Toch, toch wel, toch wel tietig wat wij leren. Ik bedoel. Het moet voor, voor, voor ieder van jullie zeker een pittige uh, informatie zijn. Pittige om dat allemaal te, te volgen en dat allemaal te smaken. Duidelijk. En dat ik wat ik gezegd had, uh, ergens daar in het midden, dat dit kan oproepen een soort uh, uh, wat het ook uh, van dienen, uh, wat geeft het aan onze, wens om te, aan onze wens om te ontvangen voor zichzelf? Niets. Absoluut niets. Eerlijk. Dan is het net als stro. Kan het gevoel zijn net als stro. Het kan zo zijn. Zo sterk zijn dat uh, onze wens om te ontvangen voor onszelf. Die gaat protesteren. En, uh, en dat is iets wat jij moet wel zelf weten te overwinnen. Niemand, niemand kan dat helpen, jou. Niemand. Alleen jij, door je eigen inspanning, door je eigen werk aan jezelf, kan iets eraan doen. Duidelijk. Actief, niemand, uh, niet, niemand er bestaat dus een wet, zoals we weten dat. Uh, geen, er is geen geweld in het geestelijk. Ja, we vertalen dat zo so, traditioneel. Uh, het, het is ook een goede vertaling, maar in het Hebreeuws is het uh, een, een kvijud, betekent een poesje, een bedrukken, een bedrukking, enzovoort, dat soort dingen, dat deze ook, deze uh, betekenis van bedrukking, geen bedrukking, geen uh, verzet, geen, en, en geen geweld natuurlijk is in het geestelijk. Dus dat betekent dat jij alleen kan dat doen. Niemand gaat van boven jou dat uh, pushen. Omdat, en ook ik dat doe, dat doe absoluut niet. Dat jij dat, jij dat verzet uh, van je wegwerkt. Hè? Niet, niet uh, gewoon... Uh, uh, kunstmatig dat te doen, maar wel werk betekent krachten, steeds krachten uh, gebruiken, jouw eigen krachten, om het, dat verzet weg te werken. Dan gaat het goed, dan zal het, dan zal het, hoe meer jij dat wegwerkt, hoe meer jij ontvangt die stukje redding in jezelf. En dat zie je, dat, het komt dus omdat er is geen geweld in het geestelijke. Wat betekent dat? We zien overal geweld, ja, geweld van buiten. Kijk naar hoeveel uh, zie je daar, wat in de wereld allemaal gebeurt. Op een uh, gewone familievlak, we zien wel uh, een familie, wat het allemaal ellende, wat in een familie, uh, elke familie is vol van criminaliteit. Elke familie die jij vindt in de wereld. Goed opletten wat je gaat gezegd. Zoals Yeshua had ook gezegd. Ja, jouw naasten in jouw familie. Jouw verwanten. Dat zijn jou, in jouw huis. Jouw huisgenoten zijn jouw vijanden. De eerste, de vijanden van de mens zijn zijn familieleden. Die brengen, die geven geweld. Die, waar, hoe? Nie, hoeft niet per se... Huisgeweld zijn dat men dan klappen uitdeelt, vermoordt elkaar, op allerlei manieren wat men ook doet, verkracht, zijn uh, kinderen, zijn familie, zijn uh, zusters, zijn noem maar op. Niet alleen dat. Dan spreek ik niet alleen van dat soort uh, grof geweld, maar geweld dat men aandoet aan elkaar, duidelijk uh, door. O, a, a, on, ...door ondoordachtzame uh, opmerkingen opmerking te doen. Duidelijk. Thuis mag je alles. Duidelijk. Mensen zou, zou dat niet doen buiten ergens. Bij hen, zijn werk of buiten of wie dan ook. Zal die dan wel zijn, zijn bek dicht, zijn, uh, uh, dicht houden, zijn mond dicht houden. Duidelijk. Ja... Uh, Pas niet, of dat, wat men zal, zal men denken. Maar allerlei andere dingen, culturele eh, cultureel, eh, comedie maken, een integere mens eh, voordoen, dat, dat men is integer. Maar thuis, tegen zijn vrouw, tegen zijn man, tegen zijn kinderen, op allerlei manieren, geweld doen. Maar ook uh, geweld, ook gewoon bu bu bu buiten zoveel zien we het geweld. En al het geweld komt, let op, goed opletten, er is geen geweld in het geestelijk. Hoe komt dat geweld dan naar buiten? Komt allemaal vanuit de wens om te ontvangen voor zichzelf. En hoe rein dat? Hoe kunnen we dat. Uh, de wens om te ontvangen voor zichzelf zit toch wel ook in de mens. Hoe kunnen we dan toepassen, hoe kunnen we dat rijmen dat in het geestelijke, er is, is er geen geweld, geen bedrukking. Dat betekent dat de wens om te ontvangen voor zichzelf, die is leverancier van al het geweld. Zowel binnen als buiten. Alles komt van binnen de mens. Al het geweld komt van binnen de mens. En. Wat, hoe, hoe kunnen wij dan het geweld. Transformeren. Dus onze wens om te ontvangen. Die dus manifesteert zich als. Geweld. Uh, binnen onszelf. Die wij ook projecteren naar buiten. Op allerlei manieren. Ongenoegzaam, ongenoegzaamheid, en allerlei andere onprettig zichzelf voelen, onverschilligheid, allerlei soorten van geweld die wij aandoen, dat wij aandoen in de eerste instantie aan onszelf en, aan de andere, uh, en, en anders ook projecteren wij dat naar buiten. Door te leren ons transformeren, ons wens in te in wens van het ontvangen voor onszelf in het wens om te geven alleen de wens alleen bij deze bij dat werk wat wij doen bij deze intentie om willen van het geven lukt het mij of niet is niet is niet mijn is niet mijn verantwoordelijkheid mijn verantwoordelijkheid is, is het werk te doen duidelijk de uh, die intentie doen naar behoren als ik intentie als je voelt let op Voel je een geweld van binnen, dan moet je dan van binnen die ruimte maken. In de zin dat je uh, gaat die zachtheid van binnen, die constructieve zachtheid, uh, uh, veranderen dat in constructieve zachtheid. En dat betekent. Geweld betekent dat je voelt van binnen, van onder jezelf, voel je als steen. O, in het bijzonder de plaats waar de jesot is, dan, dat voel je dan als steen. Je, je kan door, niet doordringen daarin, door, door jouw eigen niet gecorrigeerd zijn. In, op dat moment. Wat moet je doen dan? Ja, en dat is wat uh, we hebben geleerd, wat Yeshua zegt tot, uh, kom tot mij, ieder die vermoeid is, in de zin van vermoeid zijn van je eigen geweld, van je eigen uh, onwil, onwil en uh, de aard van jezelf, van de wens om te ontvangen voor jezelf, kom dan naar mij ik ben zachtmoedig, herinner je, Yeshua zegt, en dat is, ben je binnen jezelf, is, te vinden die je je hoeft niet nergens naartoe te gaan. Binnen jezelf, jezelf eh, avyut verdunnen, steeds verdunnen jouw avyut en komen tot eh, deze dat gevoel waarbij jij voelt dat zo'n dunst-dunst stroom stroompje zo uh, afdaalt naar jou, je, je soort van boven en doordringt dat, wijk maakt, waardoor jij het leven daar ook gaat ervaren. En dan kan je geen geweld ervaren meer. En dan dat geweld dat jij zelf aan jezelf hebt aangedaan, verdwijnt. Het is allemaal alleen maar door ons eigen ervaring, van binnen, wij zijn de oorlog, jij bent zelf dan, op het moment, wanneer jij ervaart, ook, geweld van buiten, of, en, of van binnen, in het bijzonder, wanneer je ook, in, in, van buiten het geweld ervaart, betekent dat, het is, het komt, door jouw eigen geweld, door het ervaren, van, of, eh, blind, of, Jezelf uh, te blinddoeken voor je eigen geweld dat jij op dat moment ervaart. Eigenlijk, als je naar buiten komt, kijk hoe vaak heb ik het niet uh, gezien. Aan de reacties van anderen, mijn eigen toestand. Dat als ik dan voelde wel geweld binnen mijzelf, welke manier dan ook. Dan voelde ik het ook. Die dat als het ware een, een referentie weer klank in de ander, die ik tegenkwam, op welke manier dan ook. Maar als ik voelde mee, voelde liefde in mijzelf, dat wil zeggen, eh, bevrijden mijzelf van het geweld door werk te doen aan mijzelf, door het, dat eh, stroompje geest naar mij toe te trekken, via Jeshua, via de middelste lijn. En daar waardoor dus mijn Jesuit, mijn hart, mijn innerlijk open ging. En het, gebre, het gebe, mijn geweld en geweld wat ik deed aan mijzelf, heb ik daardoor broken. Dan zag ik een zag ik dan aan die ander ook dat bij hem een stukje mens eruit gekomen. Dus eigenlijk uh, mijn verblindheid maakte mij, deed mij voelen alsof buiten geweld was. Alsof iemand anders geweld, gewelddadig was. In een gewelddadige toestand was. Alles komt alleen maar door mijn eigen toestand. En moet je niet zeggen. Nou ja als ik zie daar ergens anders. Dat het iemand dan. Iemand neersteekt. Of iets anders dan dat het geen geweld is. Het is niet aan jou. Om daar oordeel te, te vellen. Iemand die dat doet. Die moet wel opgepakt worden. Of, die bestaan wel. Uh, manieren om, om, om die mensen Dan. Uh, te berechten enzovoort, maar je weet niet zijn eigen correcties, je moet niet oordelen over de anderen, op welke manier dan ook, je moet ook niet zien dat als geweld, duidelijk, je kan zien dingen die dan andere, aan iemand anders iets doet wat gewelddadig uh, is of lijkt te zijn, en tegelijkertijd blijven van binnen uh, onverzettelijk. En vol van liefde en genade. Zo so, in de eerste instantie voor jezelf. Goed opletten. Binnen jouw eigen kilim. En dan ben jij automatisch ook dan. projecteer je jouw genade, jouw liefde ook. Op de. Op, in de eerste instantie op je naaste. En dan op de hele wereld. Ouvi aí.